Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten voeren op dit moment luchtaanvallen uit op islamitische staat in Syrië. Dat meldt het Pentagon. Ook landen die zich bij de strijd tegen IS hebben aangesloten doen mee. Volgens de nieuwszender CNN gaat het om een aantal Arabische landen. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en Jordanië. De Verenigde Staten hebben afgelopen weken al doelen van IS gebombardeerd in Noord-Irak, maar niet in Syrië, omdat Washington zich niet wil mengen in de burgeroorlog die daar woedt. Deze aanval luidt een nieuwe fase in de strijd tegen IS in. De luchtaanval in IS-gebied in Syrië is nog bezig, er zijn bombardementen en aanvallen met Tomahawk-raketten. Pentagon maakt voorlopig geen verdere details bekend. Een Algerijnse groep die zich soldaten van het kalifaat noemt, heeft zondag een Franse toerist ontvoerd. De groep is gelieerd aan IS. Op een video die naar buiten is gebracht, vraagt de Fransman aan president Hollande alles in het werk te stellen om hem te redden. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is de video authentiek. Extremisten willen Frankrijk en de VS straffen vanwege de bombardementen in het noorden van Irak. De man zou zijn ontvoerd kort voordat moslimextremisten van IS hun sympathisanten opriepen om aanslagen te plegen op Amerikaanse en Franse burgers. De premie van zorgverzekeraar DSW stijgt komend jaar nauwelijks. Traditiegetrouw heeft DSW als eerste verzekeraar de nieuwe prijzen bekendgemaakt. Volgend jaar kost de DSW-polis 95 euro per maand, dat is net zoveel als dit jaar. Toch zijn de kosten volgend jaar iets hoger, doordat voor dit jaar de premie te hoog is en de verzekerden aan het eind van dit jaar een nog onbekend bedrag krijgen teruggestort. Eerder maakte het kabinet nog bekend dat de premies na verwachting met 10 euro per maand zouden stijgen, maar dat is volgens DSW niet nodig, omdat het ministerie van Volksgezondheid de zorgkosten te hoog raamt. De afgelopen jaren bleek dat de premie van DSW een goede graadmeter was voor de premies van andere zorgverzekeraars. Die maken de komende weken hun premie ook bekend.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 Zandvoort!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 ma peinture Je suis pas là Fous les souriez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 En de plan, de l'amour en de zoenen en qu'on oublie devant sa glace. niet kunnen. disant je suis dégueu, goed je suis pas dégueulasse.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 wil van je hart. Als je j'ai pas envie de rondte. Als je het zo mag, jij de rondte. jij de fermer la gueule. de rondte. Als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 ontre tête les hanterou et le temps qui se perd entre tes En d'amour. les soumis honteux. Qu'on oublie devant sa glace. En se disant, je suis dégueu. Mais je suis pas dégueulasse. Doucement Ik ben niet van Ik ben niet van plan om te gaan. Ik ben niet van plan om te gaan. Ik ben niet van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 Right.